Duitsland krijgt een wettelijk minimumloon. Bij de kabinetsbesprekingen zijn de onderhandelaars van CDU, CSU en SPD het erover eens geworden. Daarmee is een belangrijk struikelblok in de onderhandelingen opgelost. De Christen democraten wilden eigenlijk geen minimumloon... omdat de invoering vooral in het oosten van Duitsland banen zou kosten. Over de hoogte van het minimumloon en over het moment van invoering... zijn de partijen het nog niet eens. De inzamelingsactie voor de Filipijnen heeft tot nu toe ruim 13 miljoen euro opgebracht. De tussenstand werd even na zes uur bekendgemaakt... in het instituut Beeld en Geluid in Hilversum... waar een inzameling aan de gang is voor de slachtoffers van de orkaan. Sinds vanochtend wordt er geld opgehaald door de samenwerkende hulporganisaties... de publieke omroep, RTL en SBS. Dat gebeurt via Giro 555. Het weer vanuit het westen gaat het regenen en het koelt af... Morgen regent het ook en kan het stevige waaien. Het wordt dan niet warmer dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB ja, verkeersinformatie. De avondspits is nu echt afgelopen. Een paar korte files staan er nog op de A1 naar Amersfoort... bij de Bunschoten 2 kilometer. Op de A10 Zuid richting Den Haag voor het Amstel Businesspark 4... na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de A58 Eindhoven richting Tilburg... tussen Best en Oorschot, 4 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Een nieuwe baan vind je snel op vacaturekrant.nl Dat bloße bijzicht dragen. een geraden linie. moesten. zumindest moralisch. verboden werden. Herontdek honderdwasser. Met de succesvolle tentoonstelling. De rechte lijn is goddeloos. In het Cobra Museum voor Moderne Kunst. in Amstelveen. KPN biedt KPN 1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet.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 Het is radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is co-auteur van de Alphabet Weter. Het nieuwe woordenboek voor normale mensen... met een overzicht van duizend nieuwe woorden... waarvan het zeer de vraag is of ze de tand des zullen doorstaan. En als hij geen taalwetenschapper is... toert hij met veel succes door het land... met zijn voorstelling One Man Show. Hier is Ronald Snijders. <tied> Uw presentator is Petra Apostel. Ronald, de alfabetweter. Wat is een alfabetweter? Een alfabetweter is iemand die betere woorden weet te verzinnen. dan tot nu toe met het alfabet zijn gemaakt. of het woordenboek dat die woorden bevat. En waarom beter? Dat is maar zeer de vraag. Ja, ja. daar moet je achter zien te komen als je. Het boek door lezen leest. van het boek. Ja. Nou. Ik ben nu al meteen op bladzijde 1 al een prachtig woord tegengekomen, De abracadaver. Oh ja. Schitterend woord. Wat is een abracadaver? Uh, dat is een scheldwoord voor, go voor goochelaar die dooie duiven uit zijn hoed tovert. We hadden voor ons feestje een abracadaver uitgenodigd. Veel kinderen zijn nu ziek. Ik heb echt heel veel lang en dom zitten lachen thuis vandaag. Ja, ja. dat is de bedoeling. Maar ook een beetje schaamtevol. Oh ja? ja dat want... je hierom lacht? Eigenlijk ook wel een beetje. Ja? Dat ik toch dacht, is dit nu de verloren gewaande neef van Seth Rijkema... Gekruist met. Dat klinkt pijnlijk. Nee, ja, ja. Nou, kijk, het, het aardige is, denk ik, dat het, het gaat heen en weer. Van extreem flauw tot, tot denk ik wel uh, aardig gevonden. Ja. En, uh, en je komt er wel door in een bepaalde stemming. Waardoor uh, dat ook heel prettig is. Ja, veel mensen vinden het melig dat het een rot wordt. Uh, of die, de, de, de humor die, die we maken wordt soms als melig ervaren. Maar dat, ik vind het eigenlijk helemaal. Nee, maar ik denk ook eerlijk gezegd dat het meer over mij zegt dan over, over de, de, de, de kwaliteit van jou grappen, want ik vind het eigenlijk ook wel een opluchting als je gewoon melig kunt lachen of, of slap kunt lachen eigenlijk. Of? Ja, ik dat, zelf ook. Dat is heel bevrijdend. Bevrijdend. Ja, het is heerlijk, toch? Uh, enerzijds lezen we de krant, anderzijds lachen we om ja soms wat flauwe grappen. Ja, ja, nou ja, ja, ja, ja ik vind flauw ook zo. Ja, zo. Ik flauw. vind het vaak namelijk niet flauw. Ik vind het ook wel ja, ik weet het, het is maar heel erg aan. Veel andere dingen weer flauw, wij, is wij, wij gaan het hele uur gewoon bewijzen dat, dat het helemaal niet zo flauw is en dat het in ieder geval ook nog wel eens moeilijk is. En uh, ik heb heel veel gelachen, Ronald. Welkom in, uh, in Kunststof. Ja, ook welkom. Dat moet jij helemaal niet zeggen. Oh, excuus. Ik ben dan de gastvrouw en dan zeg oh, ik welkom. Oh ja, ik ga er gewoon overheen. Ja. Welkom luisteraars. Ja. Bij mij hier aan tafel, Petra Possel. Ja, uh, ze gaat me zo interviewen. Uh, blijf luisteren. Ja, leuk dat je er bent, Ronald. Ja, dank. Ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan een uur Kunststof maken. Mensen mogen reageren op deze uitzending, radiokunststof.nl. Twitteren mag ook, hashtag radio kunststof Zeg wat u vindt van Ronald Snijders, van, van zijn werk, van zijn oeuvre. Dat kan ook weer, want ik ben normale mensen op Twitter. Dus als ze er uh, nog bij willen betrekken. Normaal Mensen. Normale mensen. Ja, ja dus dan, dan, dan, dan ziet hij ook wat jullie schrijven enzovoort. Ja. Uh, maar eerst wil ik even stilstaan bij een man, ja, een, een zeer kleurrijke man. De fotograaf Cor Jaring, 77 jaar oud. Hij is gisteren overleden. Gisteravond, hij was uh, ja, kleurrijk zoals ik al zei. Hij maakte furoren in de jaren 60 en 70. Hij was de chroniqueur van de Provo-beweging. Hij was de man die dankzij zijn... Uh, uh, vriendschap met Robert Jasper Grootveld. Uh, de de anti-rookmagier ja. heette die man. Ja. Um, ja uh, uh, betrokken raakte bij al die uh, belangrijke historische evenementen. Zoals het huwelijk van Beatrix en Klaus. Dat heeft hij uh, gefotografeerd. Althans het protest rond het huwelijk. John Lennon en Joko Ono in het Hilton. Uh, nou ja, alle foto's van de kraakbeweging heeft hij gemaakt. Hij was overal bij. Hij was ook de gast in kunststof. Uh, gedenkwaardig interview. Gaan we zo meteen iets uit horen? Maar eerst Ronald. Uh, uh kende jij Cor Yari? Ja, want ik, ik ben wel geïnteresseerd er, echt in de, in de jaren zestig en in de Provo-beweging. Uh, dus ik heb wel zijn foto's uh, voorbij gekomen. Hij, hij is echt, wat dat betreft, degene die het heeft vastgelegd. Hè? Ja. Er waren nog een ja. aantal anderen geloof ik. Met Diepraam met en Willem Diepraam ja. was ook een belangrijke, maar hij was ook een hele belangrijke. Hij, hij zat eigenlijk altijd bij het vuur. Ja, bij ja. het altijd. Daar zat hij ook altijd. Ja. En, maar hoe kan het eigenlijk dat jij zo'n belangstelling daarvoor hebt? Want jij bent uh, van begin jaren tachtig, dus je hebt niks meegemaakt maakte hiervan? Uh, ik ben van 1975. Maar 75? Ik, ik, ja. Oh ja. ja. Uh, ik, ik, nee, maar het fascineert me enorm. De jaren zestig, uh, alles wat erbij komt kijken. De stijl, de muziek, de films. De, uh, ook de, de hele seksuele, uh, seksuele revolutie. Die, die erbij, het was alsof er een, van alles werd ontdekt. In die, de enorme opwinding. En ook het absurdisme. Ook Monty Python komt er bijvoorbeeld vandaan. Dus, dus wat dat betreft... Uh, het is een tijd die bij jou past eigenlijk. Ja. ja. Ja. Ik zou heel graag het meegemaakt willen hebben. We hebben een, een man, een muzikant en een componist, Tom America, die eigenlijk ook een beetje uit die tijd komt trouwens. En uh, die heeft uh, interviews uit Kunststof bewerkt, de Kunststof Songs heet het, het is een songboek. En een van de interviews was met Cor Jaring, het was een ongelooflijk leuke, leuke gast in dit programma, met zijn zwaar Amsterdamse uh, accent en... Uh, hij heeft eigenlijk met een, een regel uit, uit dat interview heeft hij een eigen compositie gemaakt. Daar gaan we nu naar luisteren? Dat is de regel. Dat is een tik van me. Koorjaring. Ik heb het gemak. Dat is een soort chameleon. Om, uh, daar weer eens groen, daar weer eens rood, en daar weer is paars. Ze zijn. Maar ik heb daar geen moeite mee. Maar waar ik moeite mee heb, dat is niet echt. Ja, ik hou ook niet van perfectie. Een perfect mens. Er moet me maar wat aan keren, al heb je maar een hazelip of een horrelvoet. Een kop. Of scheels. Ook het materialen, de cordillon die perfect is, de gitaar die perfect is. Ook die goed. De camera die perfect is. Dan moeten we het even Dan zit er maar een duik de hier door. Ik ben heel Het is een dik van me, ik weet niet wat het is. De dik van me. Het is een dik van me, ik weet niet wat het is. De dik van me. Ik zal wel uh, ja, ook niet goed zijn, maar ik zal ook wel niet perfect zijn. Voorjaring. Hij is gisteren overleden, 77 jaar oud. U kunt reageren op dit programma, het programma Kunststof... via radiokunststof.nl, het gastenboek van onze website... of twitteren, hashtag radiokunststof. Ronald Snijders is onze gast vandaag. Hij schreef het boek Alphabet Weten... deed hij samen met Fedor van Eldijk. Duizend kansloze neologismen, en daar gaan we het over hebben. Hij heeft onlangs ook een nieuwe show gemaakt, een one-man-show. Die heet dan ook zo. Die uh, is net in première gegaan, maar uh, vanaf... December zijn die voorstellingen te zien. En, tot en met vanaf 8 januari tot en met eind mei door het hele land. Laten we het, eh, Ronald, eens dus hebben over die kansloze neologisme. Ja, ik denk dat het gewoon leuk is om even lekker uit het boek voor te gaan lezen. Ja. Want dan krijgen we gewoon een beeld van de woorden die jij en Fedor bedacht hebben. Ja. Um, Benefit keeper. Ja. Dus keeper die voor het goede doel staat. Zoektafel. Twee betekenissen. Eén, tafel die bijzonder geschikt is om dingen op te zoeken. Omdat bijvoorbeeld de sleutels die je kwijt bent erop liggen. Twee, tafel die je nergens kan vinden. Bijvoorbeeld, heb jij de zoektafel ergens gezien? Want ik heb mijn sleutels erop gelegd. Uh, even kijken jongens, wat hebben we nog meer? Konkommerafstandbediening. Ja? Apparaat waarmee je een komkommer voor de maaltijd kan bewerken... zonder helemaal naar de komkommer te hoeven lopen. Ik hoe hoe, hoe stoon moet je zijn om dit te bedenken? <laughs> uh, nou, het is gewoon echt dubbele espresso. Dat, dat doet het Ja, werk. Dat je ja. pept even goed op en ja. zet de zaak op scherp. Ja, het is echt uh, met, met veel koffie uh, geschreven dit. Uh... Ik, ik kom hier het woord belendende percelentrappetje tegen... Het was wel drie keer woordwaarde. Ik denk dat dit wel behoorlijk wat is. Ken je dat woord? Belendende percelen. Ja, dat trappetje. is een, uh, een, een uh, brandweerwoord volgens mij. Ja, dat klopt. Want er zitten ook wat brandweerwoorden in. Natuurlijk Het is een speciale ladder voor de brandweer om niet dom over te komen. alsof ze er niet aan hebben gedacht dat, dat je in de binnenstad eigenlijk altijd wel belendende percelen hebt. Ja. Kijk eens, een belendende percelen trappetje. Daar hebben we dus ook aan gedacht. Ja. Uh, ja, jongen, wat zit er nog meer in? Oh, oh ja. Toonladder. Oh ja, de allochtoonladder. Wat is een allochtoonladder? Die heeft twee betekenissen. Eén, variëteit aan tonen die samen het multiculturele geluid bepalen. Tweede betekenis, PVV, gestolen ladder. Ja. ja. Uh, <lacht> Je hoort de met achter het lach aan ja, het glas. moet oh, deze... een beetje op blijven letten. Deze, oh, deze, deze, is okay. deze falle citeren feliciteren. Ja. Ja. Iemand feliciteren, maar dan niet met uitgestrekte hand. Wat smerige smerige Sorry. Noedelfilie. Noedelfilie. Oh okay. uh, jee, dan moet ik dat net de is, uh, Ja, dat is op de pagina 88, vinden Ach. we het woord. Noedelfilie. Ja, uh, noedelfilie. Dat, dat is een vrouwelijk is de, uh, woord. Dat is een vrouwelijk woord, geen meervoud. Afwijking waarmee, waarbij iemand seksueel opgerond raakt van een bakbami. Ja, en dan staat het pijltje Bami-tijger. Ja, dan kun je dus doorslaan naar Bami-tijger. Want uh, het, het is echt een, uh, een, een woordenboek waar je heen en weer kan bladeren tussen de verschillende ja. woorden. En wat kom je dan weer bij Bami-tijger? Kom je weer noedelfilie uh, tegen? Uh, dat kan, maar het kan ook weer iets heel anders zijn. Dat, is, dat weet je, je bent je leven niet zeker met dit boek. Bami-tijger. Ik geef het een. ik heb geen idee. Iemand die veel opgewonden raakt van een bak Bami, ja toch wel. Is ja, toch het hetzelfde. Ja, maar ja. dat is niet altijd het geval. Ik vind ja. wel dat er veel verwijzingen naar eten in staan. Wat mij altijd heel erg aanstaat. En ik kom ja. ook bijvoorbeeld tegen de huisharing. De huisharing. Ja, de dat huisharing. is ook een vorm van eten natuurlijk. Huisharing. Uh, 57 hè? Ja, dat is uh, twee betekenissen ook. Eén, tamme vis. Ja. De huisharing. Haring. En twee, pin in de grond waarmee je de scheerlijnen van je huis vastzet. Mocht je scheer, huisscheerlijnen hebben. Er is echt trouwens. iets ergers voor te bereiden dan dit gesprek. Ja, ik heb je... de hele tijd op de bank zo stom zitten lachen. Ja, Zo'n zo ja. bewegende bank. Oh ja, deze vond ik zelf ook heel leuk. Oh. Klokfluit. klokfluit. klokfluit. De klokfluit, dat is uh, een fluit waar je maar een bepaalde tijd op mag spelen. Dat doe ik even in mijn hoofd. Oh ja, bijvoorbeeld ja, klok... omdat je anders een klap voor je harses krijgt. Ja. Ja. Ja. ja, Deze, koffie helaas. Koffie helaas, dat is een gewone koffie... voor als je eigenlijk cappuccino of verkeerd wil drinken als het er niet is. Doet u mij dan maar een koffie helaas? <lacht> Die kunt u gewoon gebruiken in, uh, in lunchrooms... Hoe nodig was dit boek, Ronald? Dit was onnodig. <laughs> ja, dit ja, dit is een overbodig. beetje jammer. Jammerlijke exercitie, dit. We hebben er duizend bedacht en achteraf zie ik te denken: waarom eigenlijk? Ja, nou, onder andere omdat jij hoopt op een Sinterklaas-hit. Ja, dat is wel eigenlijk. Dat lijkt me wel leuk, want uh, we hebben dus ook expres op de voorkant, dus allemaal chocoladeletters uh, ja, gedrukt. Hè? De ja. alfabet weten dan wat zwarte, gele en wit. Ja, ja het, is, het is denk ik wel heel leuk. Want het, dit het moet je doorbraak, je doorbraak markeren. Dit moet het begin zijn van dat. Van dat startkapitaal. Ja, van het imperium. Van het imperium dat Ronald Snijders heet. Ja, normale ja. mensen. Ja, normale mensen. Ja, ja. ja. Hoe, hoe, hoe is het geboren, het idee om zo'n boek te gaan maken? Ja, dus eigenlijk door schade en schande. Um, we hebben vijftien uh, jaar geleden begon ik met een rijtje nieuwe woorden te bedenken. Mm. Waarvan ik dacht, ja, wat moet ik ermee? Dus dat was uh, twee teleurstellingen. Dat was een van de eerste. Twee teleurstellingen tegelijkertijd. En toen, ik zat met Fedor van Eldijk, zat ik in een theatergroep. En ik vertelde dat, dus ik, het, ik las dat rijtje voor. Toen pakte hij een pen en uh, een bloknoot. En toen begon hij achter elkaar echt dit soort woorden en betekenissen op te schrijven. Uit het, uit het niets. Hij, uh, ik had bijvoorbeeld iets aangezet bij hem, deed ik wel, leek of, of, of, of van alles... Maar hij was niet voorbereid. Hij had niet al zo'n nee. woordenboek in aanleg. Nee, dat is bizar. Dus hij, hij, hij bedacht meteen ook de hele leuke Mozes-eend. Eend, Eend de soort die niet kan zwemmen, omdat het water steeds opzij gaat. Die bedacht hij toen ter plekke. <laughs> en en hij, heeft, hij heeft echt zoveel woorden bedacht... die ik nooit had kunnen bedenken. Die nee. er gelukkig ook allemaal in staan. En, en, uh, en we hebben ook heel veel woorden samen bedacht. Ja. Dat je, of dat één iemand ineens iets op, oprispt, een woord... Ja. en dat de ander zegt, oh, ja dat, dat betekent dan dat. Weet je wel? Of, maar Ronald, uh, kunnen jullie wel nog... Noemen, want jullie hebben iets bij elkaar gevonden. Daar was heel ja. veel herkenning. Ja. En jullie werken sindsdien heel veel samen... Ja. Kunnen jullie nog op een normale manier met elkaar converseren eigenlijk? Of, of is het een hele tijd een oprisping van, van woorden, van ja, grappen, het... van grollen? Eh, we kunnen wel op abstract niveau, of zonder al te veel woorden er te wisselen, uh, dingen bij elkaar duidelijk maken. We weten wel echt, we kunnen elkaar echt heel goed vinden. Daar op een bepaald niveau. Dat is echt wel bijzonder. Want dat... Heb je natuurlijk niet met iedereen dat je met we hebben, we, we hebben niet alleen dit boek gemaakt. We hebben ook een normaal boek gemaakt. We hebben een ander boek gemaakt. We hebben Binland één. We, we hebben heel veel samen geschreven. Ja, toch is er oh, wel ja. degelijk. Uh, ja, er is een overeenkomst in al die dingen die jij doet. Uh, waarvan je een deel dus met hem doet. Ja. Uh, dat is natuurlijk die liefde voor de taal. Ja. Het talige, zeggen ze dan. Maar dat vind ik ook altijd meteen zo beroerd klinken. Uh, maar is dat iets wat, wat altijd bij jou aanwezig was? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik weet nog dat. Ja, op school ook al. Bij op, opstellen maken en. Uh, en uh, ja. Uh, en en uh, ja, ik was heel erg. Ja, ik weet niet of ook met, ook, met, ook met humor al. Dat zat er al heel vroeg in. Het ging altijd al over, over humor. We al proberen mensen aan het lachen te maken. Ik was ook gefascineerd door humoristen, door komieken. Ja, maar je bent niet Nederlands gaan studeren, maar communicatiewetenschappen. Dat klinkt dan toch nog wel heel chic. Ik bedoel, ja, ja. Ja, nou maar... ja, omdat de wetenschap erachter staat vooral. Oh ja, precies, communicatiewetenschap. En ja. ik weet dat heel veel meisjes het ook studeren. Dat was ook leuk, ja, ja. 80% meisjes. Ja. En niet de lelijkste. dus dat was, dat was, dat was wel prettig. Of was dat gewoon het motiefpunt? Nou, dat was alleen maar achteraf. Dat, was toen ik, dat merkte ik toen ik in die collegezaal zat. Oh, oké. Okay. Nee, het, uh, het was vooral uh, dat ik geen kleinkunst ben gaan doen. Wat, wat, wat veel meer in de lijn lag. En Nederlands was inderdaad mijn eerste keuze, maar... Toen ik erachter kwam dat je heel veel daarvoor moest lezen. Ik ben ook niet echt een lezer, een boekenlezer. Terwijl dat moet je volgens mij echt zijn ja. als je Nederlands wil gaan studeren. Ja. Uh, dus uh, uh, in dat opzicht viel dat toen af. En, en, en communicatiewetenschap, dat gaat over mediastudies. Het gaat over inhoudsanalyse. Het gaat over manipuleren. Uh, uh, uh, publiekstudies. Dus uh, uh, sociale psychologie komt erbij kijken. Ja. En als je kijkt naar wat, wat het basismodel is van communicatiewetenschap. Dan is dat je hebt een boodschap. Je hebt een zender en ontvanger ja. en een medium. En het verschil tussen de boodschap die de zender bedoelt... en die de ontvanger ervaart, daar zit ruis tussen. Ja. Namelijk wat er niet bedoeld was. En daarop ben ik me eigenlijk in mijn carrière op gaan concentreren. En is het dan heel Ruis. flauw dat ik nu een sprongetje naar Willem Ruis maak? Die is vrij flauw, maar die zou ik gemaakt kunnen hebben. Ja, die ja. zou je ook wel gemaakt ja. kunnen hebben. Oké, okay, want dan doen we dat ook meteen. Want uh, je hebt eigenlijk twee... Nou, Je hebt wel meerdere mensen die van heel groot belang zijn geweest... voor, voor je manier van kijken en denken. Over taal en over humor. Hm. Uh, belangrijk voor jou is geweest Willem Ruis. Nou, ik moet zeggen dat het voor mijn show, voor One Man Show... Uh, de twee inspiratiebronnen waren. Dat is Willem Ruis. En Toon Hermans, als je kijkt naar wat zeg maar echt mijn bagage is, is het meer André van Duin geweest. Want daar was ik totaal idolaat van. Omdat hij ook altijd aan het grappen is met, met woorden en met, met betekenissen van woorden. die je dan te letterlijk opvat. Ja, maar dat, dat is ook, en ook uh, leuk dom zeg ja. maar. Uh, dat, dom, ja. dat is toch meer bij hem zeg maar. ja. en, het is, en het is bij andere komieken weer leuk slim of zo. En dat, ik denk dat het wat dat betreft ook af en aan gaat bij, bij, bij de alfabet weten of de dingen die wij doen. Maar Willem Ruis en, en, en Toon Hermans, dat waren de inspiratiebronnen voor One Man Show. Dat waren echt. echt uh, uh, Willem Ruis, dat was gewoon uh, geweldige showprogramma's op, op, op televisie. Ja, nou, we hebben, we hebben een fragment van Willem Ruis uh, klaarstaan. En dat wordt uh, voorafgegaan door zo'n zo echte jaren. Uh, ja, ik denk dat het begin jaren 80, ja? Het begin jaren 80 tune. Nou, we gaan even met 5 vijf tegen vijf. 5, oh, dat is geweldig. Ja. Willem Ruis. Het is zaterdag 15 oktober 1983, dit is de tweede jaargang aflevering 30 van 5 tegen 5. En ook de eerste 5 tegen 5 in het nieuwe seizoen staat onder de bezielende, maar vooral vakkundige leiding van uw gastheer Willem Reus. Dank u wel. Dank u. De familie Manuel, ja zeg on. Oh. Hi Pasha, en wat heb je allemaal meegenomen? Allemaal zusters uit het blik getrokken. Hoeveel heb je er in totaal thuis? Vijf. Dit zijn alle vijf zusters. Alle vijf zusters. Stel het zootje aan ons voor. Naast me staat mijn zus Edith. Ah Edith, ja. Daarnaast staat mijn zus Annette. Annette. Daarnaast Jacqueline. Jacqueline! En daarnaast de jongste Molly. Hi Molly! Wat doe je Pessa? Ik ben huisvrouw. Ja. Twee kindjes. Lekker thuis. Uh, vier en vijf maanden. Die heb je snel achter elkaar gekregen. Ja. Ja. Vier, eentje vier van jaar, vijf. jaar en vijf oh, maanden. Ja, nee, nee, dat is drie jaar. Ik kan er ook. Bloep bloep, vier jaar ja. achter elkaar. Ja, zo gaat hij, zo hij nog een hele poos door. Ja, ja. En uh, heel grappig, ik heb jouw show gezien. Uh, jouw nieuwe show, uh, One Man Show. En ik, moest, ik heb ook de hele tijd aan Willem Ruis moeten denken. Ja. Aan jou en aan Willem Ruis. Ja, ja, dat vind ik wel een compliment. Want dat, ik, ik, ja, ik vind hem geweldig. En uh, als, je, als ik hem zie, dan wil ik hem zijn. Dan wil je hem zijn. Oh, yeah. ja. ik, ik heb heel veel, toevallig op heel veel zijn best. Dat is zo'n digitaal kanaal waar ze allemaal oude shows uitzenden. En toevallig in de aanloopperiode dat ik deze show aan het maken was. werd er heel veel Willem Ruijs uitgezonden. Dus ik zit gewoon, dan zat ik gewoon in 1981. Uh, anderhalf uur lang zat ik, naar, zat ik gewoon zo'n hele show te, te ja, kijken. Het, het is de manier ook uh, waarop je eruit ziet. Ja, je hebt net zo'n soort... Zo'n hele slank gesneden broek aan die Willem Ruijs ook altijd aan had. Je hebt een giletje aan met, met een beetje wat show elementen erop. Uh, je hebt je haar net zo nonchalant zitten. En je, je beweegt ook dat, net dat soepele wat Willem Ruijs ook had. Wat, wat hem natuurlijk tot een hele aantrekkelijke showmaster maakt. En heel anders dan al die andere heren die we daarvoor allemaal hadden gezien. En het is nog steeds, als je het nu hem terug ziet. Het is nog steeds, eigenlijk vind ik, heel erg, vind ik het heel erg modern. En ook in zijn... Ja, hij praat keurig Nederlands. Maar als hij wil, kan hij ook gewoon eens even zo praten. Ineens, ja. Weet je wel? En, en Hij is volks, maar ook niet. Dus ook, het is uh... nergens op ge, op gederkt, hè? de taal die hij gebruikt. Of, nee, het uh... is heel netjes, heel mooi Nederlands praat. Hij geweldig en allemaal geïmproviseerd. Ja. Ja. Maar is het nou zo dat ik dan ook zo aan Willem Ruis moet denken... omdat jij, omdat jij uh, ja, als het ware hem imiteert... of omdat je als het ware in zijn huid bent gekropen? Of... of... Lijk jij ook inderdaad gewoon heel erg op hem? Dat, nou, dat, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dat, uh, of ik op hem lijk. Ik, ik, ik heb je geen... je best gedaan om op hem te lijken toen je daar ging staan? In die show, in die, ja. ja, ik, heb, ja, ik, ik, ik, ik, ik van Woman show. Dat moest wel gaan over het oude uh, televisieamusement, wat gewoon er nu niet meer is. Wat eigenlijk jammer is. Met kandidaten, met rare. Met, met, met, en dat ook de schakelingen, tussen, tussen spelelementen naar echt show elementen. Dat die ineens vanuit een. Uh, gesprekken met kandidaten ineens op een barkruk gaat zitten en eens zijn persoonlijke droom gaat vertellen van ik zou graag um, uh, een eigen musical willen en wat zou het mooi zijn als ja. Nou ja, bekend van bent, Anita ja. Meijer dan Evita Perron en hij knitten zijn vingers en dan staat ze de, de magie die daaruit spreekt ja. uh, de fantasie echt uh, in werkelijkheid laten zijn daar eventjes op televisie die zie je dus de, dat spel van de verbeelding de, het spel van de verbeelding, ja. En dat, dat is wat ik ook hoopte te doen in ja, het programma. Ja, je doet dat eigenlijk ook eigenlijk met een perfect gebaar. Namelijk door gewoon de hand voor je mond te houden. Zoals wij vroeger allemaal voor de spiegel stonden... als we Mies Bouwman of Willem Ruisa nadoen waren. Mm -hmm. Gewoon alleen maar die hand voor de mond. En ja. daarmee tover je eigenlijk een hele wereld tevoorschijn... van een metropoolorkest... Willem Duis, denk ik ook wel dat hij achter de coulissen zit ergens met zijn goudvis. Ja. Uh, de, de, de, die, die, die, die de balletten. De balletten. De, uh, de showballetten, de assistentes. Ja. En De prijzen, niet te vergeten. Zeker. De grote prijzen die gewonnen konden worden. Ja. En dat doe je eigenlijk gewoon met dat simpele handgebaar van je vuist voor je mond houden en dat is dan de microfoon. Ja. Het is ook omdat er gewoon geen geld was voor... Echte microfoons voor showballetten. Het was ook wel de meest goedkope oplossing eigenlijk, dit. Ja, ja. maar je graaft hiermee uh, uh, in, een, in een geheugen, een collectief geheugen... maar ook in je eigen geheugen, omdat je waarschijnlijk zelf ook zo... naar Willem Ruijs op zit te kijken, of, of denk ja. ik dat nou maar? Ja, ja, ja. Ja, en eigenlijk ook, het, het is ook in die zin wel nostalgisch. Maar dat hoeft, dat hoeft voor jongeren, uh, ook helemaal niet zo te zijn. Die hebben die referentie niet. En dat hoeft ook helemaal niet natuurlijk. Je kunt het ook nog steeds wel bekijken... Uh, zonder dat je weet dat het echt iets was vroeger, dit. Wat je, mm -hmm. wat je hier ziet. Ja. Want dit is verder volstrekt absurd. De, de, de vorm is dan wel dat, toch? Maar de, nee, de inhoud de, de, de... rijdt een beetje van de rails af. Laten we even een klein stukje... <lacht> een klein stukje van het begin van je show, uh, One man Show, laten horen. Ik ben benieuwd. Een applaus voor het applaus, dames en heren. Ja, het applaus wordt vanavond verzorgd door het publiek in de stadschouwburg in Apeldoorn. Ja. Er zit momenteel een publiek dat deze show ook kan zien. Het uh, is een beetje ingewikkeld, maar mocht u mensen horen klappen en lachen, dan zijn zij dat. Ja. Even een huishoudelijke mededeling. Er uh, zijn een paar mensen overleden. Uh, ja. Ja, mensen die al sinds ochtend zes uur in de rij stonden om kaartjes te kopen. Ja, voor die mensen is er een extra kaartje voor deze show in Drachten. Dus dat is misschien wel leuk voor de nabestaan. Ja, ja gezellig. Leuk dat u wel hè? Ja. Leuk, ja, ik voel nog wel een beetje gezellig hier, ja. En ook al mensen thuis in de huiskamer, in Nederland en Vlaanderen, leuk dat u kijkt. de nice. naast, Dus die hebben we op een gegeven moment weg gedaan. Ik voel nog lekker, lekker, lekker, lekker avond, gezellig, ja. Lekker lekker, een lachje zo. Nou, ja, we gaan gewoon een gezellige avond jongens. Kijk, ik ga gewoon een leuke liedjes voor u zingen, ik ga mensen naar huis sturen. Ja, ik ga grapjes vertellen. En uh, ja, verder we gaan we lekker lachen met elkaar. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd wat u heeft voorbereid. Uh, uh, het uh, thema van vandaag is jouw lichaam. Ik weet niet, heb je iets met je lichaam? Ja, jij bent eigenlijk al bij, hè? Nou, we gaan straks uitgebreid kijken naar jouw lichaam. En wat je er allemaal mee kan doen. Ja. Enorme opgewektheid van deze Ronald Snijders... die eigenlijk aan ja, een, een show opbouwt... die gewoon, gewoon naadloos aansluit bij ons beeld van de televisieshow. Ja. Van een paar decennia geleden eigenlijk. Want zo worden ze niet meer gemaakt. Maar tegelijkertijd, in alle zinnetjes, gaat het net eventjes anders. Of loopt het allemaal net even. Dit is trouwens een eigen, ik denk zelfs wel geheime opname. Hè? Ja, ik wist niet dat jullie... Dat is een privéopname. Dit is... Dus maar... iemand die stiekem heeft zitten filmen met een iPhone onder de bank. Op. Ja. Zo klinkt het ook wel een beetje. Een verborgen microfoon. Ja. ja. Maar dat vind ik ook wel spannend. De geheime ik Ronald snijders tapes. Ja, ja, ja. ja de <laughs> maakt, het, maakt het alleen maar leuker. We, we hadden het nu over Willem Ruis. Meestal zeggen ze dan, het klinkt zo gemakkelijk wat je doet... maar dat, daar moet je eigenlijk altijd heel hard voor werken. Is dat ook zo? Om, om dit gemak uit te stralen, dat, hoe jij je beweegt op dat toneel enzovoort. Nee, dat, dat gaat vrij makkelijk. Ja. <lacht> je moet nu vertellen ja. over ontbering, man. Oh, de ontbering, ja. Nee, ik heb hier voor twaalf uh, jaar uh, <lacht> het ja. treden. Ook een depressie gehad, toch? Iets met depressie? Ja, depressie, Ja, ik kom er net uit... Goedenavond, goedenavond. Hoe maar dat uit? Ja. Nee, uh, ja, dit is gewoon, ja, dit is gewoon van, inderdaad vanaf je jeugd al daarnaar kijken en dat bestuderen en dat opslaan en daar op een gegeven moment heel graag iets mee willen doen. Dat is wat ik nu, uh, wat ik nu doe. Ja, ja. ja. Ja. We, gaan, uh, we gaan zo uh, dit nog verder analyseren, dit grote talent, uh, Ronald Snijders. Ja. Maar we gaan eerst naar uh, Martijn Bink. Hij, uh, hij is verslaggever. hij staat uh, bij Beeld en Geluid in Hilversum... waar de actiedag 555 voor de Filipijnen plaatsvindt. Dag Martijn, goedenavond. Hallo Petra. Rond dit tijdstip uh, zou er een nieuwe tussenstand bekendgemaakt worden in ja, de actie? Dat is net twee minuutjes geleden gebeurd. Dus laten we meteen eventjes naar luisteren. Okay. 13.829.659 euro. Ja, ruim 13, bijna 14 miljoen euro dus, Petra. Uh, ja, de tussenstand van een uur of zes was 13 miljoen. Dus het afgelopen anderhalf uur is er niet zo heel veel bijgekomen. Maar dat kan schijn zijn, want ze hebben problemen met de website. Ja, en het kan dus best wel zijn dat er veel meer is gestort. Of dat er veel meer is binnengekomen, maar dat dat nog niet in deze tussenstand is meegenomen. Nee, en wat gebeurt er eigenlijk daar waar jij bent op dit moment? Uh, ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is hier heel erg gezellig. Uh, Dranghekken staan klaar, die zijn niet echt nodig. Het is wel gezellig druk. En wat vooral opvalt zijn er, dat er heel veel kinderen hier naartoe komen. Ik zag net een meisje op een tafel klimmen... en daar een heel klein roze portemonneetje in de grote ton gooien. Uh, wat jullie ook net gemist hebben, en dat zal de luisteraars wel heel erg verdrieten, uh, zijn L.E. De Voices, die hier op het podium stonden. Maar gelukkig was er ook nog ander zangtalent. Dat was een school uit Utrecht. S En hoeveel hebben jullie ermee opgehaald? Uh, 446 euro en 90 cent. En dat gaan jullie nu wegbrengen? Uh, we, we, hebben gestort. Gestort. we hebben het al gestoord. Ja. Je hebt het al gestoord? Ja. Je wil het nog even komen vertellen hier? We het Oh, dat is heel goed. Hey, ik vind het prachtig. Jullie dames? Ja, we zijn enorm onder de indruk. Het zijn allemaal nieuwe talentjes, hoor ik weer. Ja, en zo gaat het al hier, dus in het uh, Instituut voor Beeld en Geluid. Allerlei kinderen die langskomen, maar ook bedrijven met hele grote checks. En straks uh, om een uur of kwart voor twaalf, dan is de apotheose en dan wordt duidelijk wat deze actie vandaag heeft opgeleverd. Goed, dankjewel, Martijn Bink in Hilversum bij Beeld en Geluid. Ben benieuwd hoeveel geld er wordt binnengehaald. Ruim 13 miljoen. Uh, de, de, uh, zei ik 13 miljoen? Zei ik dat? Ja, oké. Okay. Uh, Ronald Snijders. We gaan, we gaan nu naar een andere artiest. We gaan naar die artiest die Toon Hermans heet. Ja. Wat, wat heeft hij voor jou betekend? Uh, ja, ik denk dat het wel toch, ja, toch wel de grootste, de grootste is van allemaal. Uh, denk ik. Uh, dus Toon Hermans is wel, uh, ja, is wel geniaal. En, en, en hij maar heeft kun je dat goed... uitleggen? Heb je dat kunnen analyseren? Wat hem nou precies zo... Ja, dat vind ik heel... Dat heb ik, nee, daar heb ik eigenlijk niet zo van, niet over <laughs> nagedacht. Um, Toon Hermans, ja, het is, hij, hij, uh, hij weet een sfeer neer te zetten. Inderdaad, alsof je bij hem op bezoek bent. En hij weet intimi intimiteit te creëren. Terwijl hè, en carré, dat zijn natuurlijk de, de shows uh, uh, die allemaal op televisie zijn geweest... Carré bestaat uit, uit, uit 1700, 1700 man. En het lijkt alsof je bij hem gewoon op de koffie bent. En, uh, hij, hij, het, is, het, het, het, het is ongelooflijk. En het is vooral omdat je dus denkt dat het op, de, op dat moment allemaal plaatsvindt. Terwijl iedere avond vindt dat schiet hij Precies. op die manier daar in de lach, alsof hij het ter plekke het hem te binnen schiet. En daar heb ik toch weinig last van als ik er naar kijk. Ik heb niet het idee dat hij daar staat te faken, terwijl hij staat enorm te faken. En je zei net van, hoe lastig is dat? Uh, nou, ik denk dat dat heel erg, dat, nou, dat, dat beheerst hij tot in zijn pink. Want hij heeft ook, want ik zat nu heel veel beelden van hem terug te kijken... Uh, ook als hij gaat zitten en hij hoeft nog niet eens iets gezegd te hebben... dan is die hele zaal eigenlijk al om. Ja. Het zit hem in hele kleine gebaren. Ja. Het, is het optrekken van de bovenlip. of iets heel kleins. Ja. Dat, dat is een magie, uh, die is Het lijkt mij voor een artiest. Ja. Heb, je, wat heb, jij, wat, heb jij dat ook wel eens dat je gewoon binnenkomt, dat je gaat zitten en, en dat, <kijkt> waar uh, het ook is. Of wil je op het podium? Op het podium. podium hoor, dacht ik wel. Uh, dat komt wel eens voor. Ja, dat komt wel eens voor. Dat je echt het gevoel hebt, het is hier en nu en, en, en iedereen vindt het geweldig, weet je wel? En weet je dat dat zijn, dan ga wat je doen? vliegen. Kan je dan krijg je, dan, je dan, dan moet je niet over nadenken. Op het moment dat je erover na denken, is het gaat het gaat het weg. Dat is het dat is het rare. Je, je moet het niet gaan alle, want als ga je de, de afstand van nemen. Wat je dan doen, bent, hè? Dan moet je je moet je je moet gewoon varen op je op de intuïtie, op het moment. Want je zit kennelijk heel erg in het moment. En het publiek is met jou in datzelfde moment. Dat ja. je, je hebt natuurlijk ook avonden dat het precies andersom is. Hè? Dus dat, het, dat jij op een heel ander moment zit dan het publiek bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat voel je ook meteen eigenlijk. Dat voel je ook soms. En soms ja. is het heel hard werken om, ja. om ze wel in jouw tijdlijn te krijgen. Ja. Laten we even luisteren naar de grote meester zelf. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december. Hoe heet het? Met de uh, uh, Ik heb van die Helis Niklaas heb ik nooit wat gehad, Het deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind de een nare man, dat mag je rustig weten. Die helles Niklaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Met schimmel.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 Een draaistelletje, hoor. Don Koppel. Don Koppel. Toon Hermans. Nou, ontzettend leuk. Ook in deze week. Extra leuk. Uh, voel je je eigenlijk verwant met Toon Hermans? Of is dat eigenlijk een vraag die totaal ongepast is? Ja. Ja, is ongepast. ongepast ja, is ja, ik, ik bedoel, ik, ik, uh, soms zijn er dingen waarvan je denkt... ja, de, daarin ben je schatplichtig aan wat hij heeft gedaan, of dan zit je duidelijk in zijn voetsporen te werken. Maar dat is dingen. schatplichtig, dus dat ligt een beetje anders dan verwant. Want daar zit minder niveau ver, dus verschil. Gelijk, dat dus ik zie... ik op gelijk niveau opereer. Ja, nee, ik heb niet het gevoel dat dat aan de hand is, nee. Maar uh, ja, als het, over, als het over vrij weinig gaat... dat je met heel weinig dingen, ja. dat over helemaal niks meer gaat... En, en dat zijn de grootste, de mooiste, de beste momenten van Toon Hermans... Uh, en als je, uh, dat soort momenten zitten ook wel in mijn programma. Niet, niet de beste momenten. Van nu, nu praat ik mezelf uh, nee, in de hoek. Niks. Nee, geef maar niks. Bedoel, het zit wel. Ja, als het, als het over niks. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. In mijn vorige programma zat een rijtje namen van, van mensen, die, uh, uh, mensen die niet bestaan. Uh, een rijtje om uh, niet bestaande mensen: Dan Frank van Tiel, uh, Henk van Deurenkamp. Al net, en, en, en dan zo'n eindeloze lijst. En, en dan, dus vervolgens. Uh, dan nu een uh, lijstje niet bestaande koppels. Uh, en dan uh, Josephine en Henk Deurenkamp. Nou ja, goed, en zo, en dat gaat dus helemaal nergens over. En is het toch de bedoeling en dat gebeurde ook al veel dat mensen toch aan de lachen zijn over, over en, waarom lachen ze dan ja om namen weet je wel. maar dat was natuurlijk al... dat Hermans op zo'n ja nee Hermans zo'n zoiets... heeft dan bijvoorbeeld een vereniging waar twaalf nieuwe leden bij zijn gekomen en die namen noemt hij allemaal ja. en in elke naam zit iets geks wat dus, raar ja wat deegroller, mevrouw deegroller. Ja, mevrouw de Degroller, mevrouw stofregen mevrouw stofregen stofregen is wel heel goed hè mevrouw stofregen vooral als je en dat is ook een soort melegheid creëren in die zaal waardoor ze in de broek pissen van het lachen bij het woord ja stofregen. Ja, dat is... Dat is het hoogst haalbare, eigenlijk. Het ja. palet is wel breder dan Willem Ruis en, en Toon Hermans. Hè. Die, die heb je vooral uh, tot inspiratiebron laten zijn voor de show die je nu gemaakt hebt. Ja. Maar uh, laten we vooral Herman van Veen niet vergeten. Je kent zijn oeuvre tot 1990 geheel uit jouw hoofd. Heb ik misschien in het voorgesprek iets te, met veel bravoer gezegd. Maar, nou ja, al, maar daar uh, zit je nu aan vast. Ja. Er zijn contracten getekend. Okay. En ik wil dit verhaal van A tot Z met je uitmelken. Oké. Okay. Waarom 1990 op? opgehouden? Dat fascineert me eigenlijk meteen oh. al het meest. Oh, <laughs> nou ja, ik vond, ik vond hem... Uh, nou ja, hij heeft ook wat daarna... Uh, wat hij daarna maakt, zitten ook nog wat mooie dingen bij. Maar ik, ik, ik was, vind hem vooral heel goed in de jaren 70 en 80. Maar dan hebben we het gewoon over de Suzannes en de... Of, of en, en, en, de, en de bal, de Utrechtse uh, voetbalsketches. Oh ja, uh, ja de tekst van Rob Gespijn die, die, die ik heel mooi vind. En, en, en, uh, en, en, en Willem Wilmink. Uh, de muziek. En, uh, ja, ook een, wel een fascinerende man. Ja, hij, hij is natuurlijk nu wat meer nog... Hij is wat meer in, dit, uh, in, dit, in deze regionen. Hij is, hij is, dat, nou, dat, dat, dat praten, dat, wat je nu doet, dat deed hij eigenlijk altijd wel. Maar hij, de teksten zijn nu anders geworden. Ja, ook een beetje. Hè? Hij is wat esoterischer geworden. Ja, is dat iets... een beetje waar, het, waar een pijnpunt zit? Wat je iets, hij is weg? misschien iets kaler geworden. Ik weet niet wat het is. Ik vond hem interessant zo. Hij, hij kon op multi-interpretabeler. Het is een beetje zoals, die, uh, zoals uh, Chris Pijn was ook erg geïnspireerd door Bob Dylan. Hij, hij wilde eigenlijk uh, uh, Nederlands teksten tekst schrijven in de traditie van... Van Dylan. Ja. En Dylan heeft ook volgens mij teksten geschreven die niet meteen duidelijk zijn. Die pas en die nog steeds niet duidelijk worden. Ook, uh, Leonard Cohen, trouwens ook. Ja. En, uh, en, en dat uh, vind ik heel leuk. Dat je dus. Uh... Maar dat is eigenlijk helemaal van Veen na 1990... steeds meer gaan doen. Hè? De, de, de het de, de mysterieuze opzoeken... dat je niet meer helemaal je vinger erop kunt leggen... wat hij bedoelt. Mm, ja, dat weet ik niet. Ja, dat vind nou ja, ik er, jij bent ja. ook opgehouden in 1990. De, nou, nee, je, dan... ja, de... <laughs> <laughs> je hebt in je show... Heb je Material Girl in een, in een soort... Herman van Veen... Uh, jasje. Hoe, hoe is dat? Hoe is dat? Ja, vertel eens hoe dat... hoe, dat hoe het werd. ontstond? Ja. Ik heb geen idee eigenlijk hoe dat kwam. Ik sching wel eens wat onder de douche. Misschien dat het daarmee te maken had. Dat ik op een gegeven moment... En dan placht ik nog wel eens ook in een Herman van Veen te schieten. En toen dacht ik... Uh, ja, toen heb ik waarschijnlijk gewoon material, material, material... toen dacht ik... Material! Hey, toen dacht ik... Hé, dat is wel... Uh, iets... Het is zo heel erg niet Herman van Veen. Precies. Het, is, het, is, het, het, het, het, het, het ligt zo ver van hem af. Ja. En, en, because I'm living in material I'm a material... I'm a material girl. Ja, dat, Je hebt dat... ook een beetje zo'n mond. Ja, nu. ja ik, heb, ik heb dat ook natuurlijk heel Jij lijkt geoefend. ook wel een beetje heel erg op. Je lijkt op heel veel mensen uiteindelijk, hè? Ja. Dat is wel jammer eigenlijk. Chameleontisch noemen ze zo oh, ja, ja. En nu, net toen je zo deed met die mond... leek je ook even op André van Duin. Ik ben nu opeens bang dat je met een haarborstel in je mond... ook heel vaak zo'n scheve bek hebt getrokken voor de spiegel. Is dat ook zo? Ja, dat is ook zo, ja. ja, ja. Deed je ook al die dingen met Jaap de Grote en... Uh... Meneer de Groot en Ome Jop. Ome en Meneer de Groot. Ja, nee, ja. Ik, uh, ja, vanaf mijn zevende, achtste, nou dan, dan weet je echt nog niet zoveel. Was ik op de een of andere manier onberedeneerd, totaal ja, idolaat van André van Duin. Dus dat is, uh, ja. En uh, die heb ik dus mijn hele jeugd ver, uh, verslonden. En. Ook, ik wilde hem ook zijn als, als kind hè ik, ik wist ook al dat ik gewoon artiest wilde worden met die homoseksualiteit worden. erbij of, of was dat toen nog een punt wat helemaal niet zich aan je ja opdronk. dat wist ik dan wel dat dat zo was maar ik was niet uh, daar is, is mijn inspiratie niet verder doorgeslagen nee nee, nee. <laughs> Wie horen er nog meer uh, bij, bij de staalkaart? Dus uh, we hebben Herman van Veen, André van Duin, Toon Hermans, Willem Ruis. Monty Python natuurlijk. Monty Python. Dat is qua humor, zeg maar, de, ja. de, de, de grote oorsprong geweest... voor de dingen die we daarna zijn gaan schrijven. De, dat is echt het, het, het absurdisme van Monty Python. Ja. Da, da, daar, uh, en dan in, in, in de slipstream daarvan ook uh, Jiske Vett, uh, Bijvoorbeeld uh, uh, die eerste jaren die ook volstrekt onbegrijpelijke dingen durfde te doen op televisie. En dat je voelde, ja, dit refereert wel aan iets, maar aan, aan, waaraan? Het was niet zoals satire uh, het normaal gesproken plaatsvond... dat je wist, oh, ze zijn nu dat aan het bekommentariëren. Het was precies. vaak onduidelijk wat de bedoelingen nou precies waren. En dat was, vond ik heel interessant, want het, het kietelde en jeukte aan alle kanten. Je herkende het ook, maar waarvan? Je had geen idee. Nee. Dat, dat, en dat is ook precies de tak van sport die jij doet. Het is absurdisme en vooral niet echt cabaret. In de, nee. in de pure zin van het woord. Met, nee. een, met een moraal van het verhaal. Hè? Wat ook bij het Nederlands cabaret natuurlijk zo hoort. Ja. Bij jou... Je krijgt van alles mee, maar niet per se een boodschap. Uh, nee. Nee, ik denk dat... Uh, wat je bij cabaret of bij satire vaak ziet... Is dat, er, dat het gaat over de buitenwereld. Van, van, uh, uh, en hoe je daarop reageert. En de, bij mij is het... Of bij ons is het meer over de binnenwereld. Hoe komen dingen aan. Hoe ervaar je dingen? Dat kan natuurlijk ook heel vaak toch wel in de media zijn. Er wordt op een bepaalde manier... Uh, gecommuniceerd in de media. Ja. En als je... dingen verkeerd verstaat... of, of, uh, weet je wel, of die, dingen gaan daarin mis... of je draait het om... dan ontstaat er een hele andere nieuwe werkelijkheid... Uh, die, die... ja, die uh, ik soms... Uh, zelf al erg om te lachen vind. Ik hoop natuurlijk de mensen ook. Er komen uh, mailtjes binnen van oh, mensen. Oh, wat leuk. Ja. Hou op... Hou op met dit programma. <laughs> nou, ik zal het voorlezen als dat zo is. Okay. Ik was ooit Ronalds buurmeisje. Oh god. Oh jee. Ja, nou, we gaan er nu even echt lekker voor zitten. Oh ja. Van één flat verder op de Surinamelaan. In de schoolvakanties kon je hem vaak vinden voor de FIFO op de Leusterweg. Met een draagbare radio en een gepast kostuum... stond hij daar geld op te halen met zijn andré van Duin-imitaties. Hij kon dat toen al fantastisch. Het opgehaalde geld ging overigens vrij vrijwel geheel op aan batterijen... voor die draagbare radio. Maar ik geloof niet dat zijn enthousiasme, dat, dat zijn enthousiasme aantastte. Leuk dat je op de radio bent, Ronald. Groeten, Sabine. Ach, wat leuk. Is dit echt? Of, ja. Of is dit nu gewoon nou, een van je die nu Sabine nee, speelt? Nee, is dit echt... Is bijna <coughs> heb ik het gevoel dat ik... Dat ik in de, in de maand moet komen. Nou, Sabine, bij deze kan ik je wel zeggen... Dat ik helemaal verliefd op jou was. Oké. Okay. Dit weet ze helemaal niet. Maar dat was echt aan de hand. Ga ja. je er even iets meer over vertellen? <laughs> Dit vind ik wel mooi. Om... Ja, ik was, ik, ik, ik, ja, zij was een natuurlijk uh, herinner ik haar. Uh, zij, uh, zij woonde inderdaad een flat verderop. En um, ja, hoe, hoe oud waren we? Acht of tien of zoiets? Ja, maar en, dat en, hoeft en toen... niks in de weg te zitten. Nee, nee, maar ik, ik was, ik was de. Ja, ik had het idee dat alle jongens verlies op haar waren. En uh, het is heel erg persoonlijk. Het is Heel erg leuk is dit. Wat geestig. Nou ja, goed, en toen maar later is toen ik dus... puber was, ja. toen, toen, toen, toen, toen ontmoette ik haar. Ik was uit het oog verloren. En toen ben ik echt helemaal op haar geworden. Maar goed, toen, toen, ja, maar dan uh, wil ik even en dan gaan we het even ja. door. Sabine, misschien kun je ons nog even laten weten of wat jij voor hem voelde, voor Ronald. Dat wil ik dan ook graag weten. Ja, ja. Wel, dat doen we dan gewoon okay. binnen acht minuten. Ja. Nou, liever iets sneller nog. Meteen gewoon. En dan ook of je het idee hebt dat je iets mis bent gelopen. Nee, die vraag wil ik dan ook even beantwoord hebben vandaag. Nee, wa want ja. ik weet niet of... Je kunt het ook nog zien. Hè? Dus we, we zijn gewoon radio1.nl. Om oh, we zijn nog eens te stream. zien. Ja, dus oh. dan, dan, dan zie je Sabine... Dat, dat hij een soort Willem ruis achtige losse vent met... ja, los haar. Een beetje baardgroei. Echt gewoon sympathieke baardgroei... Ja. Ach, uh, ja, ik hoef geen uh, contactadvertentie hoor. Die was al voorzien. Nee, maar Sabine ja. mag nog wel wat laten horen. Ja. Vertel even wie die ontzettend leuke Cor Jaring song heeft gemaakt. Dat heb ik verteld, maar dat vertel ik dan nog een keer. Tom Amerika en de Kunststofsongs zijn ook gewoon nog te downloaden via onze website. Want die zijn allemaal te beluisteren en zeer de moeite waard. Hallo Jelly. Nou, Petra is ook goed. En Ronald, in de Volkskrant las ik laatst dat de heer Snijders zich heeft laten inspireren... door de Vlaamse ta taalkunstenaar Balthasar Blaaskaak. In welke vorm is Balthasar nog aanwezig in zijn dagelijks werk? Vraagt Tony zich af. Oh ja, nou, dus nog steeds ben ik erg door Blaaskaak geïnspireerd. Dus, uh, ja, ja. Is het heel erg dat ik die blaaskaak op mij Het dat is totaal aan mij voorbij gegaan, deze blaaskaak. Ja, ik vind het wel jammer, want dat was echt uh, hij, is, hij is gewoon uh, hij is echt een van de, de uitvinders geweest... Van het, uh, van het absurdisme, zeker in de Volkskrant. Zeker ook van Tony. Oh ja, nee, ik begrijp het. Ja. We spraken met een uh, vriend van je, een programmamaker... bij Club Interbellum, Casper van Gemunt. Of Gemunt, dat weet ik niet. Casper van Gemunt, ja. ja. Uh, hij weet heel erg veel van het absurdisme. Oh, dat zei hij ook. Ja. Dat, ja. dat bleek wel, want... Ja. We hebben een soort lesje in absurdisme gehad. Waarbij er allemaal hele mooie... He, Alfred Jarry, uh, Uburoa... Uh, Uburoa uh, de grote namen van het absurdisme. Heeft hij ons uh, kennis mee laten maken. Tot zover we dat zelf nog niet hadden gedaan. Want toen zei die... Die absurdisten die hadden, een, die hadden een doel. Namelijk de maatschappelijke structuur omverwerpen. Dat was een soort anarchistisch... Absurdisme. De mentaliteit van Ronald's absurdisme is veel harmonieuzer. Hij is een vreedzaam type. Hij heeft niet die fuck you mentaliteit. Hmm. Maakt, ja. dat je, maakt het dat ook tot een soort ongevaarlijk absurdisme? Of is dat juist iets wat je, wat je wil? Of heb je juist de behoefte om wel je tanden te laten zien? Hoe, hoe verhouden die dingen zich? Um, ja, ik weet het niet. Ik vind dat er zijn wel, zitten wel anarchistische trekjes in. Vind ik. Um, uh, maar ik ben, niet, ik ben niet bijvoorbeeld iemand die. heel erg de taboes uh, opzoekt. Zoals Hans Steeuwen of zo. Uh, gaat kijken van waar, het, waar mensen echt uh, gechoqueerd raken. Ik ben totaal niet daarmee bezig. Aan de andere kant. Um, bijvoorbeeld bij Binnenland 1, dat was een radioprogramma... wat ik, wat ik, wat ik maakte met um, uh, nepnieuws, met, met fake nieuws. Radio ja. 1 was dat, dat was een paar jaar geleden. Op, uh, op, op zaterdag ieder, was een half uur. Het klonk als Radio 1, maar als je op de tekst ging letten... dan wist je al wel dat het iets heel anders moest zijn. Ja, precies. Dat was totaal nonsens. Maar toen hebben we ook een keer een, een in memoriam, een memoriam ge, gemaakt... Voor, uh, vanwege het overlijden van Paul McCartney, uh, toen, 42 jaar geleden... Mm. Uh, dat was toch een van de grootste Beatles. Zeker. Um, en, maar dat hebben we ook zo echt gedaan... dat mensen echt het gevoel hadden... of Paul McCartney was overleden. Terwijl er werd in het begin gezegd... 42 jaar geleden, uh, geleden overleden bij een autoongeluk. En Vervolgens uh, gingen we dus allemaal mensen bellen... die, die Paul McCartney uh, gekend Kentraal. zouden hebben. Enzovoort. Uh, maar dat, dat, dat was een wezen. Was dat, dat, dat kon natuurlijk eigenlijk niet. En daar, daar, hebben, we heel, daar hebben we heel veel gedoe over gekregen. Uh, telefoontjes. Dat, dat, dat, nou goed. En, maar dat was... In die zin dat was bijna wel weer opruimend, maar dat was ook niet. Dat was ook weer niet mijn bedoeling eigenlijk. Inderdaad, dat was meer zo van. Je bent, het, je, je bent eigenlijk te lief zeg maar om om om dat op te zoeken. Dat dat jij wil helemaal niet structuren omverwerpen. Nee, misschien is dat nee. Ik ben ik nee. Dat is ik vind het komt misschien ben ik het toch op te comfortabel gewend. Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Uh, waar, want begin, voor de uitzending zei ik tegen jou... dat is heel raar, maar op de een of andere manier... was jij gewoon niet op mijn radar. Ik heb wel in de Volkskrant eens een keer... Uh, hè, die, die, die, uh, die neologisme gezien... die je, die je schrijft, die je ja. maakt. Uh, maar ik had nog nooit... een show van je gezien, bijvoorbeeld. Terwijl ik toch wel naar het een en ander ga kijken. Uh, ja. dus, dus dit is het jaar van je doorbraak. Heb, heb, je dat, heb je dat gevoel zelf eigenlijk ook, dat, dat het nu ongeveer gaat gebeuren? Ja. ja, dat was. terwijl je al best lang bezig bent? Ja, ik ben, ben, ben eigenlijk volgend jaar, ben ik tien jaar bezig met, met mijn eigen onderneming. Maar het afgelopen half jaar is, is, is het in een, in een sneltreinvaart gegaan. En ik weet niet precies hoe dat komt. Het is een samenloop van omstandigheden. Maar heb je zelf ook de regie enigszins op dat wat we tegenwoordig een carrière noemen? Nee, tussen de afgelopen jaren niet. Ik heb ook gewoon heel vaak het gevoel gehad dat ik aan een dood paard aan het trekken was. Weet je wel? Dat niemand erop zat te wachten. En, uh, en toch bleef ik dan wel uh, uh, doorgaan. Want Fedor van Eldijk, dat is degene met wie je heel veel doet... en waarmee je de, met wie je ook dit boek hebt geschreven, ja. Weten. die zei tegen ons, hij is ook aardslui... Hij slaat pas aan als het echt nodig is. Door die luiigheid is hij misschien nog niet zo ver als hij had kunnen zijn. Het gaat nu heel goed met hem. Maar hij heeft heel veel talent. En dat talent had hij bijvoorbeeld op een andere manier kunnen inzetten. Waardoor hij nu veel verder was geweest. Als hij bijvoorbeeld eerder een stap naar het theater had gemaakt. Ja, van je vrienden moet je het ja, hebben. Ja, nou ja, het is maar nee, het is Maar ja, er zit nou aards aardslui. Ik, er is wel een luiheid in me. Maar aan de andere kant heb ik ook weer zo hard gewerkt afgelopen tijd dat ik... Dat als ik eenmaal bezig ben, dan ben ik ook wel... Ik bedoel, ook De Staat van Verwarring. Dat was een programma wat we... Voor de VPRO maakten. Voor de VPRO maakt. Hebben we honderd shows gemaakt in, in... Wat was het? Een half jaar tijd. Zes, vier keer in de week. Niks lui bedoel je nu? Nou, zijn, als, ik, als ik eenmaal de, de gelegenheid krijg... Uh, dan, uh, ben ik, uh, dan ben ik wel echt aan, aan het werk. Maar het is ook... Ik, wat ik nodig heb is ook, ver, ook op de een of andere manier toch een soort van verveling. Echt wel iets... Waar je moet openstaan. Dat ik geloof dat John Cleese het ook een keer heeft gezegd. Ja, hoe kom je op de beste ideeën? En waar, waar we mee bezig zijn is toch vaak het krijgen van ideeën. Dat is op het moment dat je achterover gaat hangen... en dat je, dat je het tot je kan laten komen. Dat, dat kun je niet doen onder, onder stress of onder druk. Dus het is eigenlijk... ook een beetje allergisch voor stress. Dat is het ook, denk ik. En functionele laaiheid ben je ja, misschien Ja, misschien wel, ja. En het is, en het is ook... Ja, en het is, ja, misschien is dat ook wel. En, en, en uh, toch ook op, soms op het laatste moment wachten. Omdat je toch het gevoel hebt van als ik, het eenmaal, als ik eenmaal sta en uh, moet improviseren. Dan, dan dat komt het ook wel. Ik weet het niet. Ik vind het, ja. ik vind het nou, heel lastig. Ik maakt ook, ook al... eigenlijk helemaal geen bal nee. uit. Want nee. ik had je nog niet gemist. En toen kwam je voorbij. En nu vind ik eigenlijk gewoon is het moment daar. Oh, leuk. Ja, dat heb ik dan bedacht. Net ja. alsof ik daar over ga. Bij, bij deze. Bij deze. Ja, gezellig. Je gaat gewoon nu lekker doorbreken. Is het al klaar? Niet, of? Ja, nee, toch? Nee, dat meen je niet. Mee. Ja, echt waar. Oh. En Hebben een we al een vloek en een zucht. Jij gaat nu opschrijven op je tegel. Daar heb je één minuut oh. voor. Erik oh, ja. Loever schrijft ons bij een abracadaver... denk ik eerder aan een gevonden wolf... van enkele maanden terug. Dat is inderdaad ook scherp opgemerkt. Mm. Een abracadaver. Ja, ja. Ja, ja. Grappen kunnen altijd ingestuurd worden hè, naar dit programma. Je weet maar nooit. Wat ga je opschrijven? Nou ja, wat moet, opschrijven. Op zijn, wat moet er op opschrijven? Motto? Levenswijsheid? Ja, ik... ik ja, ik... Okay. Ja. Twee dingen zometeen met Bram Schilhalm. Na acht uur. Over wat je doet als een vriend vermist is na een natuurramp. Daar gaat het zometeen over. Hij ging zelf op zoek naar een vriend die ja bleef in de tsunami van 2004. Zometeen na acht uur hier op Radio 1. Hele grote letters zie ik nu. En wat staat daar? Tegels zijn... Tegels zijn tegels. Ronald, het is waar. Het is niet alleen absurdisme, dit. Het is Meer moet het niet zijn. Existentialisme. Ja. Nou, oké. Okay. Hier doen we het mee. Ja. Uh, de alfabet weten zo heet het boekje. Kunt u gewoon lekker meegenomen. Ook heel leuk op de wc, bijvoorbeeld. Kun okay, je gewoon uren mee zitten met zo'n boekje? A als, je, ja, als je nodig <laughs> moet, kun je er uren mee zitten. Of met een, met een, gewoon in bad. Ja, in bad. In bad en okay. uh, op straat. Op straat, ook leuk. Voorlezen. In de trein we, we, we kunnen mensen ook uh, elkaar aansteken. Dat is ja. ook wel leuk. Ja. Het is ook gezellig. Dank meneer Snijders. Dit was aflevering 2731. Morgen praten wij met filmmarkster Menna Laura Meijer over haar documentaire...